Het NOS Journaal. Juri Stubenitski. U moet uh, het nieuws van zes uur horen natuurlijk met Juri Stubenitski. Er is even een technisch probleem... waardoor wij kijken of wij hem kunnen horen met het nieuws. Anders gaan we vragen of hij gewoon zo snel mogelijk naar deze studio komt... zodat hij hier achter de microfoon kan kruipen en alsnog het nieuws van zes uur kan gaan lezen. We gaan even kijken wat er aan de hand is. Hij komt aangerend. Wij horen voetstappen buiten de studio. Jori, nou ik maak plaats voor je. Ga zitten. Hoi, ja, daar ben ik. Um, we beginnen met Joran van der Sloot. Joran van der Sloot heeft voor de rechter verklaard... dat hij de Peruaanse Stefanie Flores heeft vermoord. Ze werd in mei 2010 gewurgd in een hotel in Lima. Van der Sloot zei dat hij berouw heeft van zijn daden. Zijn advocaat vroeg de rechter om rekening te houden met de posttraumatische stoornis... waaraan van der sloot zou leiden sinds de zaak Natalie Holloway. Hij werd ervan beschuldigd dat hij betrokken was bij haar verdwijning in 2005. Afgelopen vrijdag ging de Nederlander nog niet in op de beschuldigingen in de zaak Flores. Vanmiddag zei hij dat hij alle aanklachten van moord en roof accepteert. Daarmee hoopt hij kans te maken op strafvermindering.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 Het CDA wil dat op termijn de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Volgens Haagse ingewijden staat die koerswijziging in de toekomstvisie van het strategisch beraad van de partij. De CDA-commissie presenteert haar bevindingen volgende week zaterdag op het partijcongres. Eerder pleitte ook het wetenschappelijk instituut van de partij al voor aanpak van de hypotheekrenteaftrek. In de kabinetsformatie hebben VVD, CDA en PVV afgesproken dat er niet aan de hypotheekrenteaftrek wordt getorrend.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 Die federatie benadrukt dat vissen in het zoute water niet lang overleven. Ook vissen die nu in gebieden leven die onder water zijn gezet... die lopen ook gevaar. Als de waterstand is gedaald, worden die gebieden leeggepompt. Voor vissen die in Groningse beken leven... was de hoge waterstand juist een voordeel. Zo was er veel meer voedsel. Rond de jaarwisseling zijn 186 gewelddadigheden gemeld... tegen de politie, brandweer en ambulancepersoneel. Het zijn de definitieve cijfers van de politie... Er waren 13 incidenten meer dan een jaar eerder. Het aantal gevallen van openlijke geweldpleging tegen agenten... steeg van 23 naar 51. Minister Opstelten wil de huidige aanpak van misdragingen... tijdens de jaarwisseling voortzetten en waar nodig uitbreiden. De brand die een Albert Heijn-filiaal in Quinshul verwoestte is veroorzaakt door een jongen van acht. Hoe hij dat heeft gedaan, wil de politie in het Westland nog niet zeggen.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 Voor staat nog een kleine 100 kilometer file. Dat valt op. De A1, Apeldoorn en Hengelo. Door een ongeluk op de A35 staat er voor knooppunt Azelo 2 kilometer. Een ongeluk op de A15 van de Rotterdam naar Europoort. Het zorgt voor 4 kilometer bij knooppunt Benelux. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A35, al eerder gememoreerd, Almelo Enschede. Een ongeluk bij Borne West. File vanaf Almelo 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 En Lucella 8 over 6, goede avond. In de Syrische stad Homs is bij een aanslag een Franse journalist omgekomen. Het gaat om Gilles Jacquier, een journalist van Frans 2. Hij maakte deel uit van een groep journalisten... die onder begeleiding van de Syrische regering een rondleiding maakte door Homs. VRT-verslaggever Jens Fransen was een van die journalisten die erbij waren. Hij vertelde eerder in de uitzending wat er gebeurde. Uiteindelijk zijn we naar een plek uh, gegaan, een, een, een meer open plek, uh, waar, waar je een stuk een plein hebt met een aantal appartementsgebouwen. En toen is er één granaat ingeslagen op het gebouw voor ons. Wij zelf zijn daar naartoe gelopen. En het was eigenlijk als ik net in het gebouw was, dus in de trappenhal, dat er verschillende andere granaten zijn binnengehaald op het gebouw en net voor het gebouw. Um, en het is, het is op dat moment dat de Franse journalist die, die, een, die eigenlijk net aan het binnenlopen was, dat die is omgekomen. Dat was Jens Fransen. We praten door over de journalist met Hans-Jaap Melissen. Welkom Hans-Jaap. Want ja. uh, jij kent deze, kende deze Fransman en al een hele tijd hè? Ja, en ik heb ook wel iets bijzonders met hem meegemaakt. Gilles uh, werkte voor Frans Deur als cameraman en heeft in heel veel crisisgebieden gewerkt... En, ja, um, het is uiteindelijk een relatief klein clubje van internationale verslaggevers... die je alles weer overal tegenkomt. En het is bijna tien jaar geleden dat hij al bijna dood was. Toen waren we in uh, Nabloes op de Westbank. En ik zat bij het team van Frans Deu in de auto. Hij was daar dus de cameraman van. En hij stapte uit en werd meteen neergeschoten... Um, dwars door zijn kogel weer in het vest heen. En um, overleefde dat. De kogel ging langs vitale uh, organen moesten we ook als een, uh, althans deed het Franse team, uh, zijn moeder bellen... die heel nuchter reageerde van, uh, oh ja, is het mis. Uh, het was ook al een keer in Afghanistan uh, bijna misgegaan. En ja, um, een onverschrokken maar een hele goede cameraman. En in, um, toen stapte hij als eerste uit om meteen goede beelden te maken. Ik denk dat het hier ook gewoon, want je, ik zeg wel als fotografen en cameramensen lopen meer gevaar omdat ze ja, dichter erop moeten staan. Wij kunnen soms nog achter de muurtjes schuilen. Maar ik denk dat het hier echt gewoon pech is geweest. Uh, ja, dat had iedereen daar in die groep kunnen treffen. Zoals ik zo het verslag ook hoorde van de mensen van de VRT. Ja, het gebeurde tijdens een rondleiding door de Syrische autoriteiten. Dan, dan zou je denken dat je je toch enigszins veilig waant. Want die hebben er helemaal geen baat bij als er iets gebeurt met journalisten erbij. Zie ik dat verkeerd? Ben je juist een doelwit? Ja, het is heel moeilijk. Ik denk dat op dit moment. Dat, dit incident laat sowieso denk ik wel zien dat de. Uh, Syrische autoriteiten op het moment niet goed weten... waar ze zelf nog veilig zijn en waar niet. Um, ik denk dat de situatie veel ernstiger is dan wij hierdoor krijgen. En misschien krijgen we het nu al extra door. En ja, het blijft natuurlijk altijd zo dat je... Er, er valt een granaat, meerdere granaten, zijn mortiergranaten. Die worden niet heel erg gericht geschoten, maar een beetje in, in de goede richting. Um, dat je niet weet wie dat gedaan heeft. Want in, in oorlogen, conflicten kunnen ook altijd die mensen baat bij hebben soms... toch om, nou ja te doen alsof het van de andere partij komt... om de andere partij zwart te maken. Kijk, ze schieten op ongewapende journalisten. Dat weet je maar nooit. Hier waren natuurlijk wel begeleiders van de overheid bij. Dus dan zouden die ook mede... Eh, op, een risico ja, lopen. risico lopen in een, in een soort vreemd complot. Dus ja, het is een buitengewoon ondoorzichtige situatie... denk ik daar in Homs. Nou, ja, allemaal ook omdat natuurlijk de opstandelingen... Eh, zich, verzetten, zich verzetten tegen de overheid. De overheid een leger heeft waarbij ook mensen zijn overgelopen. Heb je enig zicht op de situatie in Syrië... wie er over dit soort mortiergranaten beschikt? Nee, dat kan in wezen. Nu iedereen zijn. En zelfs zonder overgelopen Syrische militair, die natuurlijk ook gewoon hun wapens kunnen meenemen, uh, weet ik uit ervaring uit, uit vele conflicten uh, dat de wapenhandel zijn weg wel vindt. Als er ergens een conflict is, dan komt er van alles hoe dan ook binnen, als het er niet al lang al is. Um, en dus wat dat betreft is het moeilijk kijken. naar is met San Storiemans, die toen he, in, in Georgië... door een granaat getroffen werd. Daar gingen de beide partijen naar elkaar wijzen. En er moest natuurlijk onderzoek aan te pas komen uiteindelijk... om te concluderen wie nou die granaat had afgeschoten. Want ook de maakleien, waar hij precies vandaan komt... Ja, het kan gestolen zijn uh, door de andere vijand. En wat dus mij ja, bij komt er hier ooit een onderzoek? Dan kun je je afvragen hoe goed dat zou zijn. Dat... Ja, wat mij bijbleef in het gesprek met Jens Frans van de VRT... Uh, een uur geleden, was dat hij zei van... ja, ik liep net het gebouw in, hij liep Gilles... 20 meter achter mij, in dit soort gebieden... je hebt zelf in dit soort oorlogsgebieden gewerkt... kun je dat niet helemaal voorkomen? Nee, je kunt het nooit voorkomen. Um, en ze zeggen ook wel eens uh, dat je meer bang moet zijn... voor de kolg of de granaat waar niet je naam op staat het is... de Amerikaanse uitdrukking, de bullet dat je name on het... maar meer voor de bullet waarop staat... to whom it may concern... Hans-Jaap Melissen, een treurig dag voor de journalisten in Syrië. Er is ook een Nederlandse fotograaf bij geweest... die is gewond geraakt naar het ziekenhuis gegaan. En voor zover wij hebben begrepen is hij inmiddels weer uit het ziekenhuis... met lichte verwondingen. Hans-Jaap Melissen, dank voor jouw verhaal. Verderop in de regio, in Oman, was het staatsbezoek van Koningin Beatrix. Zij bezocht vandaag de havenplaats Sohar. Dat is de plek waar het vorig jaar februari zo onrustig was. En waardoor het staatsbezoek toen werd uitgesteld. Honderden inwoners gingen toen de straat op om hervormingen te eisen. Vandaag kon ze er samen met prins Willem-Alexander en Prinses Maxima wel naartoe. Verslaggever Menno Reemeijer kijkt met twee betrokkenen terug op die periode. Nou, we hadden toen uh, onze voorbereiding ook getroffen, natuurlijk, voor dat bezoek en onze planningen gemaakt. En ja, vervolgens uh, ontmoette ik hier, toen ik invloog, in een, uh, een land waar toch, en met name in dit gebied, uh, de nodige spanning te voelen was. En ook zichtbaar op straat en op de rotondes. Uh, ja, en dat, uh, ja, dat was een heel ander beeld dan vandaag. Het is vandaag een vreedzame omgeving. Ja. Erik Hietbrink is van het Internationale Maritiem College Oman in de haven van Sohar. Een... Opleiding op hbo-niveau, waar de mensen worden opgeleid... voor al het werk wat in de haven en op zee wordt gedaan. En studenten die in opstand kwamen, hoe, hoe moeten we dat zien? Nee, nee zo, zo erg was het niet. Het was niet in opstand. Het is eigenlijk wat je naar Nederlandse begrippen zou zeggen... mondige studenten, maar dat is in dit land nieuw. En hoe deden ze dat? Uh, dat deden ze in het begin wat grimmig. Uh, niet voor dialoog vatbaar, hè? dus... Uh... Ja, leuzenachtig uh, gedrag, leuzenroepend, en dat was het wel. Maar hoe grimmig werd het? Want de vlaggetjes die er nu hangen, hingen er toen ook. Yeah. Maar ik begreep, er stonden in plaats van de auto van de koningin... tanks voor de deur. Ja, dat klopt. En die vlaggen die lagen ook plat. En de palen ook. Uh, dus het was uh, ook wat schade hierna aangericht. Uh, de, ook de, de gate, de, de, um, het hekwerk was allemaal gebarricadeerd. Dus je kon niet naar je eigen school toekomen, daar kwam het op neer. En we hadden inderdaad panzerwagens voor de deur. We hebben alleen uh, geweigerd, ons personeel is hier ook gebleven, ook s'nachts. Uh, we hebben geweigerd om uh, daar een gevolg te geven. Dus we zijn de dialoog aangegaan. We zijn uh, uh, mensen in de grote zaal gaan zitten. Uh, en ja, we hebben zes uur lang met hem gesproken. En daarna was het over. In de school tref ik bij de brugsimulator... Dimitri Kovtunenko. Hij geeft les op deze school, op deze brugsimulator. Maar was er vorig jaar ook. Woont hier met zijn gezin. En maakte de onrust van dichtbij mee. Het is niet echt een Arabian spring te noemen... in een zin zoals je het over andere landen gezien hebt. Maar de situatie is uh, aanmerkelijk veranderd. Mensen hebben gerealiseerd dat ze ook... Uh, mondige kunnen worden. Ja. En dat ze bepaalde dingen gewoon kunnen eisen. Hoe was dat toen? Uh, ik persoonlijk, ook met mijn gezin... had ik geen gevoel van onveiligheid hier. Uh, mensen die reageerden zeker niet uh, wild of uh, woest... op de buitenlanders die hier aanwezig waren. Je kon rust uh, observeren van de zijkant wat er aan gaande was. Ja. En wat een grote verschil is natuurlijk hier met Oman... met uh, omringende landen en waar echt tegen regime geprotesteerd is... Is hier uh, niet, uh, niet geprotesteerd tegen de Sultan. Uh, mensen die aan het protesteren waren, waren wel met portretten van de Sultan. Ja. Het ging om, uh, om de verandering van de macht, corruptie en ministers. Maar wel grimmig, tanks op straat, um, een dode gevallen, zover bekend. Uh, mensen houden sit ins. Uh, wat heeft u daar ook privé? Want u was hier met uw gezin van meegemaakt. U woont hier ook. Ik woon ook in Sohar en uh, wij wonen in het uh, Palm Gardens Compound... wat uh, eigenlijk 500 meter naast de Globe Roundabout ligt... waar de, de sit-in begonnen is en waar ook alle protesten begonnen zijn. Um, ja, naast natuurlijk het feit dat je ochtends een uh, vlam uit de supermarkt ziet halen... waar je normaal je boodschappen doet. De supermarkt die, uh, waar het uiteindelijk zeer grimmig werd en omging. Ik heb, ik heb nooit het gevoel van... Uh, wel een klein gevoel van discomfort, maar nooit het gevoel van onveiligheid hier gehad. Is het veranderd sinds die tijd? Uh, ja, ik uh, denk dat mensen nu gerealiseerd hebben dat. Uh, dat ze ook gewoon bepaalde dingen uh, kunnen vragen. De jeugd, voornamelijk de jeugd. En ik denk dat houding tegenover. wat altijd in de maan hier geweest is. dat de jongeren heel veel respect tonen voor, uh, voor de ouderen. en alles wat de ouderen zeggen. Ik denk dat het nu uh, aan het veranderen is. Docent Dimitri Kovtunenko, docent aan het Internationale Maritieme College in Sohar, in gesprek met Menno Reemmeijer. De sluisdeur bij Eefde, die vorige week in het twente viel, wordt opgetakeld. Verslaggever Rien Kamer is daarbij, u hoort hem straks. eerste verkeersinformatie van de ANWB, Kees Quarks. Nog een kleine 80 kilometer, de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Azenlo 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A35. Vanuit Amersfoort naar Amsterdam op de A1, verknappend naar de Berg 4 kilometer... Vanuit Rotterdam op de A15 naar Europort verknopen in Benelux 7 kilometer. En tenslotte de A35 richting Enschede vanuit Almelo bij Borne West 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk Huisartsen houden de vestiging van nieuwe huisartsen in hun gebied... tegen in opdracht van de zorgverzekeraars. Afgelopen maandag legde de NMA, de Landelijke Huisartsenvereniging... een boete op van 7,7 miljoen euro... omdat de LHV-vrije vestiging van huisartsen zou belemmeren. Verslaggever Rinke van de Brink. Rinke, jij hebt van meerdere partijen gehoord dat dat gebeurt... op verzoek van de zorgverzekeraars. Kan je, kan je zeggen welke partijen dat zijn? Ja, dat kan ik wel zeggen. Er is een huisarts die ons documenten heeft toegestuurd... waarin het contracteerbeleid van een aantal zorgverzekeraars staat opgeschreven. Ik heb die zorgverzekeraars gebeld. VGZ en Mensis hebben dat al bevestigd. Van een andere zorgverzekeraar heb ik nog geen bevestiging. Het gaat zo, als zich een huisarts aandient... die, laten we zeggen, in de Utrechtse wijk Zuilen zich wil vestigen... Uh, en die belt uh, de verzekeraar, laten we zeggen, uh, nou ja, doet er niet toe de zorgverzekeraar daarop en zegt ik, wil ik ben huisarts, ik wil me vestigen in, uh, in Zuilen. Dan zegt uh, de zorgverzekeraar, uh, wij willen u alleen contracteren als u eerst met de daar gevestigde huisartsen gaat overleggen. Over bijvoorbeeld of er wel uh, meer huisartsen nodig zijn en als uh, als dat zo is, hoe dat dan verder de samenwerking moet. En um, de huisartsengroep die brengt dan een advies uit aan de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar beslist dan of ze die huisarts wel of niet een contract geeft. En is dat dan dus altijd zijn nee? het niet de huis Nee, het is niet altijd nee, het is ook niet altijd ja. Uh, de advies van de huisartsen, mensen zeg maar bijvoorbeeld... Als met name als huisartsen zeggen, van dat moet je niet doen, mensen. Die man moet je geen, of vrouw moet je geen contract geven. Dan wordt er heel scherp gekeken naar waarom dat dan niet moet. En soms wijken ze daarvan af, ook al is er niet beslist... Een huisarts nodig, maar biedt zo'n huisarts iets extra's. doordat die bijvoorbeeld uh, 's avonds negen uur geopend is. terwijl anderen veel eerder sluiten. dan kunnen ze die alsnog een contract geven en wel toelaten. Maar ze wegen, dus die, de mening van de, van de huisartsengroep. die weegt mee. En dat is ook logisch, omdat die huisartsen met elkaar moeten samenwerken. om ervoor te zorgen dat er voor de bewoners in zo'n stadswijk 24 uur rond de klok huisartsenzorg beschikbaar is. Ja, de la Landelijke Huisartsenvereniging maakte zich ontzettend kwaad over die boete. Hè. Die zeiden, wij herkennen ons helemaal niet in deze beschuldiging. Hebben ze daar dan gelijk in of niet? Nou ja en nee, het gebeurt dus wel. He, wat, het is, wat ik schets, is de gezamenlijke huisartsen in een stadswijk of in een dorp of waar dan ook. Die bepraten samen met zo'n uh, of zo'n nieuwe huisarts uh, of ze daar behoefte aan hebben, of die welkom is daar. Maar het zijn de zorgverzekeraars die beslissen over contracten worden gegeven. En dat gesprek van die huisartsen over of er een nieuwe bij moet komen, vindt ook plaats op verzoek van de zorgverzekeraars. Een nieuwe huisarts krijgt van die verzekeraars geen contract zonder dat er zo'n overleg met de plaatselijke huisartsen heeft, heeft plaatsgevonden. Dus de zorgverzekeraars worden geacht voor iedereen te zorgen dat er een huisarts is. Dus dat er ook in Stadskanaal, waar huisartsen niet zo graag gaan werken... of in Oost-Groningen, in krimpgebieden, dat daar toch huisartsen zijn... en dat er niet in de, laat ik zeggen, prettige wijken alleen maar huisartsen bijkomen. Dat is de taak van de zorgverzekeraars. Die zetten daar de lokale huisartsen die er al werken bij in... Vragen hun advies, dat krijgen ze. En dan nemen zij de beslissing. En de boete gaat naar de huisartsen. Goed, dat krijgt ongetwijfeld een vervolg. Rinke van der Brink, dank wel. Rond dit tijdstip begint Rijkse Waterstaat... met het omhoog hijsen van de gevallen sluisdeur bij Eefde. Door die kapotte sluisdeur in het Twentekanaal liggen nu al veel binnenvaartschepen... al ruim een week te wachten voordat ze verder mogen. Rien Kamer zo te horen heeft uitzicht op die werkzaamheden. Rink, dat zou toch volgens mij rond een uur of zes gebeuren... dat die enorme deur omhoog zou worden getild. Is dat wel gaande? Ja, dat, dat zou gebeuren, maar uh, dat is nog niet het geval. Want ik heb begrepen dat een van de drie enorme kranen die hier uh, staan... Uh, wat verlaat was. Dus uh, de planning is nu dat om zeven uur die sluisdeur uh, heel langzaam omhoog getakeld zal gaan worden. Dat moet natuurlijk ook heel precies, want dat moet tussen de geleiders gebeuren, recht omhoog, want je moet er ook niet aan denken dat zo'n sluisdeur die 90.000 kilo weegt, uh, dat die klem komt te zitten. Um, er is uh, veel water uit de sluis gepompt, maar niet alles kan eruit, dus uh, ja, de spanning is wel groot bij Rijkswaterstaat. Straks gaat de sluisdeur dus heel langzaam omhoog en dan is de vraag hoe groot de schade is. En dan hebben we te maken met de stremming die al ruim een week duurt. Hè? Hoeveel binnenvaart de schepen liggen er te wachten. Ja, ja ik, kan, ik, ik kan in de verte de lichtjes van de, de binnenvaartschepen eh, zien. 42 liggen er eh, al langere tijd... Eh, langs de kant. Uh, normaal gesproken komen hier 17.000 binnenvaartschepen per jaar door deze sluis. Belangrijk voor onder andere bedrijven als uh, Grols, Axo, een grote veevoederbedrijf, uh, is, is ook uh, afhankelijk van de binnenvaart. Uh, dat levert veel schade op. En iedereen wil natuurlijk weten, Jan Huurman van de Rijkswaterstaat, hoe lang nog deze stremming ja, dat is de belangrijkste vraag die gesteld wordt. Daar kunnen we eigenlijk geen antwoord op geven. Op dit moment is het nog afrondend aan het onderzoek. Zodra direct natuurlijk deze sluisdeur aan de onderkant bekijken, de drempel bekijken. Is daar schade, dan moet het gerepareerd worden. Is er geen schade, dan valt er natuurlijk weer een stukje mee. Hij is natuurlijk met donderend geweld naar beneden gekomen. Die kettingen zijn gebroken. Daar zal het ook van afhangen, neem ik aan. Ja, dat wordt op dit moment al gerepareerd. De fabrieken zijn al bezig om nieuwe kettingen te maken. Dus daar is volop beweging in. En als u kunt u een inschatting maken? Want ze willen toch weten, is het, gaat het om, om, om dagen, misschien nog, toch nog wel weken? Nou, om dagen zeker niet, hè, want uh, die, die schakels van die ketting moeten handmatig worden gemaakt. Uh, Hoe lang dat precies gaat duren, daar kunnen we echt op dit moment niks van zeggen. U zegt dus in feite dat het misschien wel weken gaat duren. En dan kijken we achter ons, want het is, het is een sluis, dus er is natuurlijk nog een deur. Die is precies hetzelfde. Hoe is het met die deur? Nou, die, wordt, die is al geïnspecteerd, maar het is een goed voorbeeld voor ons, want we kunnen natuurlijk die twee vergelijken. Uh, maar ook deze deur zal grondig geïnspecteerd, geïnspecteerd worden. Om 7 uur gaat het beginnen. Dus in de loop van de avond weten we in ieder geval hoe het aan de buitenkant is met die deur die naar beneden is gevallen een week geleden. Um, en het is dus gewoon ja, toch nog behoorlijk lang wachten, denk ik, voor die, die binnenvaartschippers, die 42 die hier langs de kant liggen. Geduld is een schone zaak in het Twente-kanaal bij Eefde en het ligt bij Zutphen. Maandenlang hadden ze toegeleefd naar deze dag. De dag waarop de Nederlandse turnvrouwen zich als team... zouden gaan plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar in de voorbereiding viel de ene na de andere turnster geblesseerd af. Dus het werd wel een wat lastig verhaal in Londen vandaag. Dat zag ook Edwin Cornelissen. Aanmoedigingen die zijn er genoeg. Van ouders, van fans, maar het hoogste...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 Onderling hebben we niet zoiets van een uh, van, uh, ja, um, soort van de ruzies of zo. Of daarover van uh, ja, wat gaat er nou gebeuren? We hebben gewoon respect voor de keuze wat de KNGU beslist. Kom op, kom op. Afzett, kom, op ja, kom op, Een mooie opsteker dus voor Wyoming Massela En dan de ontknoping van de landenwedstrijd. Kom maar, Mijn, kom maar. aan Helaas, helaas, de aanmoedigingen die mogen niet baten. Nederland wordt voorbijgestreefd door België, door Spanje, staat voorlopig vijfde en er komen nog veel landen. En dus uh, Gerben Wiersma is er over, hè? Ja, enorme teleurstelling. Ja, ik denk dat we, dat we gewoon uh, een heel smal turnland zijn uh, waarbij onze twee toppers uh, uh, wegvallen. Ja, dan, uh, dan is het heel lastig om dat met de rest van die tunnels op te vangen. En wat mij betreft hebben die hartstikke hard gedaan en nogmaals, ik ben er hartstikke trots op. Maar het is niet, uh, niet genoeg. Het is niet gelukt dus. Geen Nederlandse vrouwenploeg bij het turnen in Londen bij de Spelen. Het was genoeg voor deze uitzending van het NOS Radio 1 Journaal. Lucella, en ik wens u een heel prettige woensdagavond En we slaan rechtsaf naar Joost Eermans <laughs> met avondspits van WNL. Perfect, Tim. Perfect. Uh, Goed ge gezegd. Uh, je hebt er op Lekker, het lijkt. Nee, maar dat klinkt goed, dat klinkt goed. Ja, want we gaan ook rechtsaf, tenminste, of linksaf. Dat hangt ook een beetje van de, van de luisteraars af. Uh, kijk, uh, wie zei er ook alweer, we buigen niet naar rechts en we buigen niet naar links? Rita. Toch? Nou, die kwam een ent in de buurt, maar dit is wat eerder. Tim? Joh, ik heb geen idee. Haal ons nee. uit die spanning. Drie is vannacht. Oud-premier zei in de jaren blijven. 70: hè, we, gaan, we buigen niet links, we buigen niet rechts. Ja. We gaan dwars door het midden. Een beetje wat Verdonk later zei. Maar het is ook de beste positie, vind ik, voor het CDA. In dat, in dat midden, dat stevige, stabiele midden... betrouwbare regeringspartij, bestuurlijk... het beste komen ze daar uh, tot hun recht. En wat er nu gebeurt, jullie lieten het ook al uh, duidelijk horen... Uh, door de gelekte uh, stukken uh, vanuit het uh, binnenste van het CDA. Ze gaan linksaf, is een beetje het, het idee achter de nieuwe koers. Linksaf, ik zeg... Onverstandig. Ze kunnen altijd het beste met, het met de VVD, met liberalen liberale regeren. Beter is dat afgelopen dan met de linkse vrienden. Dus de, de mening zo meteen die te horen valt in Avondspits... is de linkse koers van het CDA is niet verstandig. Heel graag, ook CDA's. Bent u CDA-lid en zit u in de auto of staat u achter voor een huis? Bel ons op, u komt live binnen bij Avondspits. 0800 1121 is het nummer. Um, u, komt binnen. u kunt ook twitteren, Daar komt u ook binnen via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Een linkse koers voor het CDA, dat is echt...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 Maandag gaf de Nederlandse mededingingsautoriteit de Landelijke Huisartsenvereniging een boete van 7,7 miljoen euro. De vereniging zou beleid hebben dat de vrije huisvesting van de huisartsen belemmerd en soms vestiging tegenhouden. Voor een rechter in Peru heeft Joran van der Sloot verklaard dat hij de Peruaanse Stephanie Flores heeft vermoord. Ze werd in mei 2010 gewurgd in een hotel in Lima.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 De man is meteen opgepakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd nog wat lichte motregen. Een groot deel van de nacht is het overigens droog. Het is erg zacht, minimum temperatuur ongeveer 7 graden. En morgen komt daar nog weer wat bij. Dan wordt het 10 graden op de meeste plaatsen. Het blijft bewolkt. Misschien een klein beetje zon in Zeeland, maar daarmee is het wel gedaan. En in de loop van de dag gaat het ook regenen van het noordwesten uit. Verder staat er een stevige wind, het waait hard langs de kust uit het zuidwesten. Later op de dag draait de wind naar noordwest. Dan gaat de wind ook wat liggen en wordt het geleidelijk aan droog. De dagen daarna verlopen sowieso droog. De vrijdag, de zaterdag, de zondag en de maandag. Met minder wind ook en geregeld zon. De temperatuur gaat omlaag, halverwege het weekend is het overdag. 4 tot 6 graden en in de nacht vriest het zelfs. Aan de verkeersinformatie gaat snel de goede kant op met deze spits. Nog een kleine 40 kilometer. De A1 Apeldoorn-Hengelo voor knooppunt Azenlo 3 kilometer. De regio Rotterdam, de A15. Vanaf Europoort komend bij knooppunt Vaanplein nog 4 kilometer. De linker is er dicht. En vanaf Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam-Charloos 5 kilometer. De laatste staat op de A35. Van Almelo naar Enschede. Tussen Almelo en Borne-West vier kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Linkse koers CDA is niet verstandig. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. En wij horen u graag van links tot rechts. Tot 7 uur is uw mening meer dan welkom. Bel WNL. 0800 1121. Het CDA maakt zich op voor een ruk naar links en wel op cruciale punten wil ze afstand gaan nemen van het huidige kabinetsbeleid. Duurzaamheid en milieu moeten centraal komen te staan. De multicultiedeken wordt weer van stal gehaald en de hypotheekrenteaftrek gaat eraan. Als het aan de nieuwe kopstukken van de partij ligt althans, het CDA lijkt compleet de weg kwijt te zijn. Onder druk van de dramatische peiling en opgejut door de dissidenten als Van Acht, Klink, Verrier en Koppian wordt krampachtig de van oudsher stabiele, conservatieve machtsmachine opgeofferd. Het CDA riskeert hiermee niet alleen een breuk met de huidige coalitiegenoten, maar bovendien een lange, eenzame route in de woestijn. Hopelijk is het congres straks bij haar verstand. Blijft de partij gespeend van dit onheil en zal zij tijdens het aanpakken van de grote economische problematiek bij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven. Een linkse koers van het CDA is niet verstandig. Bel WNO 0800 1121 en we hebben vele CDA'ers benaderd, maar ze zwijgen en blok willen hier alleen maar radiostilte overtonen. Dat is opmerkelijk gezien de anonieme lekkages die hebben plaatsgevonden vanuit de binnenste gelederen van het CDA. Het strategisch beraad, minimaal twee personen hebben stukken gelekt die toch op zijn minst zeer politiek gevoelig betiteld kunnen worden. Maar anoniem wel openbaar niet uh, wil men uh, reageren. Uh, daarom de oproep ook aan u. En er wordt al flink gebeld door leden van het CDA. We willen een beetje het congres vast gaan voorbereiden. Een beetje CDA-congres spelen. Als u CDA-lid bent en u heeft een mening klaar over deze koers, dan heel graag 0800 1121 om te bellen. Is die linkse koers verstandig? Ik zeg van niet, maar misschien heeft u wel een hele goede argumentatie erbij waarom dit eigenlijk helemaal geen slecht moment is om links af te slaan. We gaan zo spreken met Martijn van de Kooi onze politie Analyst, maar eerst wat tweets die binnen rollen. Francisca van Bommel zegt, Eerdmans, ik vind het wel verstandig. Want dan raken ze misschien nog meer kiezers kwijt. Hoe eerder het CDA weg is, hoe beter. Duidelijk verhaal. Mr. Joop uh, is bijvoorbeeld hypotheker in het aftrek dan links. Ik vind het wat voorbarig om nu het CDA links te noemen. Uh, Peter, even kijken, die belt. Pepijn van Delft zegt, Eerdmans, of ze nou naar links of naar rechts omhoog koersen. Een stem op het CDA is net als een stem op de PvdA. Nooit verstandig. Weinig fans tot nu toe voor het CDA uh, op de Twitter-accounts, Joep Zwaagemakers twittert Eerdmans uh, het CDA over en uit. En John zegt, een politieke partij moet een eigen mening bepalen. En zien hoeveel mensen dat ook vinden. Niet kijken wat de mensen willen, dan het beleid daarop afstellen. Daar zijn de verkiezingen voor en de polls. Nou, dat klinkt bij John als een echte, als een echte hardcore CDA-mening. Hartstikke goed. Wilt u ook een mening kwijt, doe dat dus op hashtag WNL, hashtag Eerdmans. U kunt ook bellen, gewoon ouderwets, gratis en live 0811. 21, um, Zometeen dus um, onder andere ook de Hond die we spreken over de koers van het CDA. Eerst mevrouw Kruidenier uit Apeldoorn. Ja, daar ben ik dan. Daar bent u dan. Ja, ja ik heb het net uh, beluisterd op de radio... en toen dacht ik, nee hè, uh, nou gaan we echt de verkeerde kant op. En onderdrukt dus inderdaad van die uh, oudere heren... Ja. die zich steeds bemoeien met, uh, met de standse zaken... En uh, ik dacht, nou ja, als dit doorgaat, dan, uh, dan stap ik over naar de VVD. Dus... Heel jammer. Dat is heel dat... jammer. Hoe, hadden... lang, hoe lang bent u lid, mevrouw hoe lang? Ja, ik ben geen lid, mijn man is lid, maar ik stem altijd CDA. Ja. En uh, daar gaan we dus nu veranderen als het doorgaat. Dus u bent het met me eens, linksaf is een slecht verhaal voor het CDA? Ja, heel slecht. Ja. En... Want dan is er ongeveer alles uh, links... Behalve dan de VVD? Nou, daar wilde ik net ook inderdaad met Maurice de Hond zo meteen over hebben. Wat houden we nog over? Ja, PVV is zeer rechts, kun je zeggen. Maar de VVD is dan wel een beetje de enige soevereine partij op, op zeg maar, gewoon rechts. Ja. ja. Het is niet verstandig. Nee, oké. Okay. Dank mevrouw Kruidenier. Goed verhaal. Dank u zeer. Bart Bruggeman uit Leerdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Ja, ik ben van overtuigd dat, uh, dat dit wel de goede lijn is. Uh, jij zegt... Uh, dit is een ruk naar links. Nou, misschien is het wel een ruk naar links... maar dan is het een zo'n dusdanige ruk... dat je gewoon in het midden uitkomt. Want uh, de politiek van het CDA is ook de laatste jaren zo rechts geworden... dat je dit nodig hebt om weer gewoon echt een middenpartij maar... te worden. Een partij waar ik me dan ook thuis voel. Oké, okay, duidelijk. Maar vindt u niet dat het CDA het best tot zijn recht komt... meestal in combinaties met rechtse partijen uh, wat betreft de coalitie? Dan voelen ze zich toch het meest senant. Kijk naar Van Acht, kijk naar Lubbers... Ja, maar ik kan ook genoeg politici opnoemen die zich ook heel goed thuis voelden uh, bij, uh, bij de politiek samen met de Partij van de Arbeid. Dus ik zie helemaal niet waarom een uh, samenwerking met de uh, Partij van de Arbeid, met GroenLinks, met D66, ja. wellicht met SP, ook heel goed mogelijk is. Men noemt er eens één coalitie met de PVDA, tussen hè, CDA en PVDA, dat, die goed is afgelopen? Ja, nee, dat, natuurlijk zit daar animositeit tussen personen. Uh, maar die kan ik ook noemen uh, tussen CDA's en VVD. Jawel, maar het gaat om hoe je een coalitie vormgeeft. Uh, huh? uh, maar als je kijkt naar politieke overtuiging, uh, ben ik ervan overtuigd uh, dat ook een, een samenwerking met de Partij van de Arbeid goed mogelijk is. En als het uh, gaat om uh, datgene wat je moet brengen, ben ik ervan overtuigd... Uh, dat uh, een koers die nu weer ons echt in het midden brengt en ons niet alleen op die rechterflank houdt, dat die het beste is. Oké, okay, maar u zegt dus ook inderdaad, we moeten met links weer gaan regeren. Dat is eigenlijk ook wat u, wat u wenst voor het CDA. Dat zou, ja. Dat ja. zou, dat zou, dat zou mijn voorkeur hebben. En als dat niet kan, is een samenwerking met het VVD ook prima. Maar vanuit een eigenstandige politiek, en die hoort thuis in het midden... Okay. ...en niet op de rechterflank die we nu hebben. Nou, dank Bart Bruggeman. Uh, u kunt ook bellen. 0811 21 Het linkse koers voor het CDA is niet verstandig. Peter Koetshoven uit Veenendaal. Ja, goeiedag. Hallo. Ja, ik heb eigenlijk de, uh, ben eigenlijk niet helemaal met u eens. Uh, zowel niet... Uh, links of rechts, maar zou het CDA niet uh, terug moeten gaan naar haar wortels? Want het CDA is toch de weg kwijt, of niet? Nou, ik heb het gezegd, ja. Is ja. de weg kwijt, onder druk van allerlei ja. peilingen wordt er wanhopig gedaan. En de kopstukken komen ook niet echt lekker uit de verf, kun je zeggen. En dan hebben we het over Bleker verhagen. Het loopt niet echt lekker uh, momenteel bij het CDA, nee. Nee, want er ontbeert natuurlijk in het CDA één iemand die de leiding neemt daar en de verantwoordelijkheid. Ja, wie moet uh, dat zijn, vindt u? Meneer Vraag is natuurlijk al weggelopen, ja. en, uh, al of niet terecht. Um, maar ja, wat ik zeg, het christendemocratische appel is altijd, uh, komt voort uit drie uh, tot zeer overtuigd christelijke partijen. En uh, ja, die wortels uh, lijken ze een beetje losgelaten te hebben in de loop der jaren. En, uh, maar die wortels, ja, denk... die wortels, die wortels, die dat, wortels, zijn dat linkse wortels of rechtse wortels of christen wortels? Wat, wat vindt u, wat, welke wortels heeft u nodig? Nou, de, de, de christelijke wortels van, van het CDA. Ja. En uh, dat hebben ze een beetje doorgesneden. En dan, dan kom je natuurlijk uh, in uh, uh, ruim vaarwater terecht van gaan we naar links of gaan we naar rechts... Uh, ze zouden hun eigen koers moeten varen... en allereerst weer een partij worden die duidelijk is... waar mensen weten waar ze op stemmen. Maar is dat links of rechts voor u? Want dat is mij nog niet duidelijk. Want christelijke politiek kun je net zo goed SGP-rechts uh, vertalen... Ja. als links, uh, humanistisch ja, dat, links. Dat klopt inderdaad. Dat zal de ene keer links zijn... ...solidair zijn met mensen die uh, niets hebben. Solidair zijn met mensen die ziek zijn of werkloos zijn. Mm -hmm. he, dus uh, dat zou je kunnen zeggen uh, links. Maar ook in ethische en andere standpunten... Uh, uh, ...zouden ze wel eens, uh, als ze teruggaan naar de wortels... ...dan zouden ze aan de rechterkant terecht kunnen komen. Oké. Okay. De CDA heeft zich nooit links of rechts... Niet op... links, niet rechts, zegt u in midden. ...wat Van Acht eigenlijk ook zei. Dank, dank je zeer, Peter over. We gaan naar Martijn van der Kooi, onze politieke analist. Goedenavond, Martijn. Ja, Goedenavond, Joost. Ja, even dat strategisch beraad, hè uitgelekt is door twee onbekende, anonieme mensen. Het heeft eigenlijk nooit echt geholpen, denk ik, bij mezelf. Zo'n beraad wordt opgericht voor de komende mm -hmm. 15 jaar. Vorige keer was, geloof ik, in 1994. Nou, toen heeft het CDA de grootste deceptie meegemaakt in haar geschiedenis. Ja, nou ja, het is, als je naar de peilingen kijkt over de hele lange termijn... Maurice de Hond zou dat ook uh, kunnen beamen... dan zie je dat het CDA eigenlijk elk jaar een beetje meer wegzakt... maar er zitten pieken tussen. Ja. Dus als ze een goede leider hebben... het was heel even en die heel populair was na de dood van Fortuyn... Uh, we hebben Lubbers gehad, uh, nou, drie van acht. He, dus af en toe piekt het, maar het daalt substantieel. Ah. En wat wil dat zeggen? Nou, Nederland ontkerkelijkt, Dat ja. is een bekend gegeven. En mensen stemmen niet per se christelijk meer. Maar, dus de manier ja. die je voorsprak, die zouden we kunnen teruggaan naar de christelijke wortels. Maar trekt dat nou een groot publiek aan? Dat denk ik niet. Maar jij zegt eigenlijk, het, heeft heel, het maakt niks uit als je maar een goede leider kiest. Want die helpt de zaak in ieder geval tijdelijk weer uit het slop. Nou ja, kijk... Uh, ...is een beetje druk in de Nederlandse politiek. Kijk, over rechts heeft Verhagen geprobeerd. Nou, daar zit de PVV, er zit de VVD. Daar kom je niet tussen. Mevrouw Kruidenier zei het in jouw uitzending ook heel mooi... ...ik kies voor het origineel, dan ga ik naar de VVD. Ja. Dus voor het CDA heeft over rechts gaan geen voordelen. Over links gaan, nou ja, aan de linkerkant is het misschien wel nog drukker. SP, B van de A, GroenLinks. Zelfs D66 is vrij links. Nou, waar moet je dan zijn? In het midden heb Think je dan veel up. kans... Niet heel veel, want voor echt christelijke sociale politiek kun je ook naar de ChristenUnie. Het is dus een hele kleine groep mensen, wel substantieel, mm -hmm. maar klein, die dat wil. Dan heb je dus een hele goede leider nodig die dat CDA omhoog kan trekken. Nou, ik denk dat je, dan je dan... helemaal gelijk hebt. Want ja. waarom Martijn? Omdat als er instabiliteit optreedt bij bijvoorbeeld de PVV of de VVD... dan gaan mensen altijd net als bij de moord op Fortuin, inderdaad, wat je zegt... Mm -hmm. naar het, midden, het veilige klopt, midden toe. Klopt, dan zoeken ze een veilige partij. Nou, het CDA staat bekend als een bestuurspartij die staat voor rust, voor uh, hè, een goede degelijke ja. uh, kader. En uh, nou ja, dan, dan, dan kiezen mensen op dat moment voor het CDA. Ja, ben... Alleen het CDA aan zich, uh, als die teruggaat helemaal naar de christelijke wortels... dat, wil, dat zal niet de redding zijn. Omdat Nederland geen uh, samenleving meer kent zoals 50 nee. jaar geleden. Nou ze hier... hey, twee namen wil ik met je doornemen, even Martijn. Rut Peto, die, die kon ja. bijna uit een soort GroenLinks-congres weggelopen. Nou ja, ze, zij heeft natuurlijk... Het ze is ook uh, zelf heeft een uh, theologische achtergrond, hè, volgens mij. Ja. En uh, zij is inderdaad, in bepaalde opzichten volgens mij, vrij links, als ik haar uh, heb gezien de afgelopen tijd. En er komt ook een beetje dat duurzaamheidsverhaal vandaan, hè, een milieu. Ook het verhaal dat ze niet meer willen hebben over allochtonen, autochtonen. Dus dat gaat hmm. allemaal een beetje in de richting van, van, van GroenLinks. Zou ik maar haar zeggen. koers is dat wordt dat wel bepalend? Dat, daar lijkt het wel nou, op. Nou, zij heeft het niet alleen voor te zeggen. En je kunt ook niet zeggen, Peet-Oom is. Is, is GroenLinks, zij, zij is eigenlijk meer... Uh, wat die ene meneer ook op de radio zei, dat, dat sociaal... Humanistisch, sociaal heeft, links, heel, he? heel Ja, of CDA. Ja, ja. ja. Hey, de tweede naam is Jack de Vries. Opvallend, hij is natuurlijk lid ja. van dat strategisch beraad... Waar nu uitgelekt wordt, waar ja, de linkse he? plannen allemaal worden bekokstoofd. Hij is ja. de grote fan van Verhagen En natuurlijk voormalig spindokter van Balkende. Ja, Jack Hoe... het lek, hè? Best Jack het, nou, wie weet. Maar ja. verwacht je dat? Uh, ik verwacht eigenlijk niet. Want ik, ik denk dat het uh, juist omdat uh, ja, Jack de Vries... Ja, iedereen denkt toch gelijk aan het vreemdgaan en aan de vriendin. En dat past helemaal niet bij het CDA. Ik denk dat dat heel erg uh, tegen hem werkt. En ook uh, om weer terug te komen. In als nieuwe politiek. leider bedoel je? Ja. Uh, ja, als nieuwe leider. Maar, wat, ja, maar, denk maar denk hoe ik... zie je zijn positie? Als zo'n links strategisch beraad, kan hij zich ja. daar wel achter scharen? Of stel, zo? Nou, heel moeilijk volgens mij. Want hij, hij, hij staat helemaal aan de rechterkant. Dat bedoel ik. Ja, hij staat helemaal aan de rechterkant. Dus ik denk, ik denk dat dat moeilijk is. Maar er wordt ook gespeculeerd over dat hij misschien de nieuwe leider zou zijn. Nou, ik geloof heel erg... Dat als één iemand geschikt is op dit moment, dat het Camille Eurling zou zijn. Ja. En dat hij het eigenlijk misschien ook wel wil. Nou, de beste dus lijkt mij Jankees een... de Jager. Dat is volgens mij degene die iedereen wel ziet zitten. Bij ja, Eurling heb zo, je ook weer zij, wij, zij. Precies. Oké, okay, Martijn, we gaan even kijken naar behoorlijk wat tweets die binnenrollen. We kunnen straks ook nog op reageren. Ton zegt: CDA is beter af als het CDMA, Christelijk Democratisch Moslim Appel, lekker opportunistisch Dan zegt Bastiaan Torrenten, Torrent. CDA is een partij uit het verleden. Gewoon opdoeken. Ja, het gaat niet echt pro-CDA op dit moment los op Twitter. Peter Klein zegt: Eens Eerdmans wordt CDA linkse CDRP, dan worden ze kleine deelgenoten van links. Eén brok verdeeldheid. En Wim Dorsman twittert: CDA is een onbetrouwbare lafpartij. Zowel. Zo, zowel niet als wel landelijk kruiwagens en kikkers. In, eh, we hopen wel dat ze de rit gaan uitzitten. Eh, Peter van der Besselaar twittert links en rechts zijn achterhaalde begrippen. Het gaat om de poppetjes. 0800 1121 is het telefoonnummer om te bellen. Ik zeg de linkse koers van het CDA is niet verstandig. En u kunt dus ook flink eh, twitteren. Eh, zometeen eh, krijgt u eh, ook Maries de Hond even te horen over zijn analyse... rond de vermeende linkse koers nu van het CDA. Eerst Bram Bos uit Middelburg. Goeie, uh, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik had net al even gezegd, uh, volgens mij is het uh, linksaf of rechtsaf... alle twee niet goed voor het uh, CDA. En uh, ik, ik denk persoonlijk dat als uh, iemand van de VVD, bijvoorbeeld Rutte... zijn, uh, ik weet niet of die christelijk is... maar als er iemand aan leiding is bij de VVD die een christelijke achtergrond heeft... en er een beetje vooruit komt... dat die veel meer stemmen zou weghalen van de rechterkant van het CDA. En datzelfde voor bijvoorbeeld een Cohen. Als die zou zeggen van, ik heb meer een christelijke achtergrond... Dat die veel meer stemmen van de linkerkant van het CDA weghaalt. Dus ik denk dat het een beetje afgelopen is met het CDA. In elk opzicht, hè? Wat ze in mijn beleving nog zouden kunnen doen. Ja. is. Uh, zet een goede vrouw aan de leiding bij het CDA. met uitstraling. Dan trek je ook wat christelijke stemmers. maar ook een hoop vrouwen uh, trek je dan als stemmen. Kijk, er komt een tip binnen. Dat misschien de enige redding nog kunnen zijn. Goed zo, Bram Bos. Dank je voor, voor het bellen. Mohammed uit Arnhem, goedenavond. Goedenavond. Zegt u maar hoor, uh, moet het CDA linksaf? Nou, eigenlijk is CDA eigenlijk altijd wel het centrum links geweest. Uh, CDA is nooit rechts geweest. Hmm. Die uh, is nu eigenlijk uh, gekaapt door de Havik Verhagen. En die heeft de CDA in zijn werk gereed. Men kan, lijkt het, niks tegen doen. Maar CDA is eigenlijk altijd wel het centrum links een partij geweest. Uh, als je die persoon ook ziet uh, van Acht en uh, Lubbers en... Uh, Camille Eurlings werd net gezegd, uh, ja. die aangaat het. Dat zijn gewoon figuren die socialisme uitstralen. Die uh, medeleven met, met het volk. Nou, nou, nou. Gewoon geen rechtse figuren. Eurlings, ik heb met Eurlings in de Tweede Kamer gezeten. Uh, samen met Wilders waren toen drie, hij, Toen Wilders al bij de VVD zat, hebben we met z'n drie uh, debatten gevoerd. Nou, daar was tussen mij, LPF, VVD en CDA bijna geen spel te krijgen hoor, zo rechts. Dat was een rechtsblok. Ja, nou goed. Ik, ik, ik, denk, ik denk dat hij toch diep in zijn hart toch een sympathieke man is. Ja, nee, recht zeker. Van, en is. Maar rechtse en... mensen kunnen best sympathiek zijn, hoor, man. Uh, nou, uh, mm. dat weet ik niet zo, in 2, oh. Als ik <laughs> kijk naar wat hij hier zegt in de Tweede Kamer. <laughs> Oké. Okay. Maar we laten maar. even bij. Dankjewel. Joop Meijer uit Almelo. Ja, goedenavond, meneer Bams. Ja, goedenavond. Ja, ik. Ik weet niet of de CDA nou door deze dingen echt helemaal weer een linkse partij wordt. Een, het, is, het, is, het is altijd al een middenpartij geweest. Ze zijn de laatste tijd in mijn beleving een beetje opgeschoven naar rechts. En ja, als, bijvoorbeeld een thema als milieu. Ik heb Rutte ook wel eens horen spreken over uh, groen-rechts. Dat is niet echt per se een links thema. Nee. Dus thema en wat ze... Ja, ga door. En, en de hypotheek en de aftrek. Ook daarvan is in Nederland ook best wel een breed draagvlak denk ik. Dus is ook niet echt links. Nee, maar wat ze... ik, vraag, ik, ik vraag me af wat de Soepse heeft gegeten. Was. Nou, maar als die hypotheekrente aftrekt, dat is het meest gevoelige dossier, kun je toch wel zeggen, in, in politiek Den Haag. Als dat wordt aangevroten, dan gaat Wilders heel moeilijk doen, denk ik. Ja, maar goed, je kunt toch niet, niet stellen van. Uh, wij zijn nu voor die hypotheekrente aftrek, daarmee zijn we de linkse partij geworden. Dat, ik vind de de niet nou, meer. daar zeg je wat, maar als je de combinatie legt met, met ontwikkelingshulp, met uh, zeg maar de duurzaamheid, met de CO2, allerlei, a, eigenlijk allemaal punten waar dit kabinet precies een andere kant mee omgaat. Ja. Nou, dat, dat zeg ik. Ze zijn nu dus iets meer naar rechts opgeschoven. En ik denk als je dat soort thema's erin brengt, dat je dan weer terugkomt in het midden. Oké, dank je. Ik denk dat in Nederland dat best... Uh, dat je er best weer een behoorlijk aantal zetels kan halen. Dankjewel, zeer bedankt jou op mij. Lucie Taal zegt, ik heb liever dat het CDA helemaal verdwijnt. Het zijn maar een stel afwaarts, ik erg met dood aan al hun escapades. Coach, coach Bert zegt, sinds wanneer bestaan er nog links- en partijen. ...het is vrijwel allemaal grijs. En Larry Grubel, Dinger, hoe ik het ook moet uitspreken... ...zegt Hashtag Eerdmans machiavellistische die zijn meesterzet versterkt op rechts VVD... ...en snoept op links zetels af van de PvdA en D60. Nou, die leg ik even voor Marie's de Hond. Goedenavond. Goedenavond is linkse koers, CDA is niet verstandig, zeg ik. Ja, sowieso het betekent de termen rechts en links nog eigenlijk precies. Maar de, nou, de kiezers voor het CDA zitten niet echt op links op dit moment. Nee, want als je jouw peilingen bekijkt, dan zitten ze dus inderdaad op 12 zetels. Nou ja, de SP heel hoog, PvdA en D66 ongeveer gelijk, 17 zetels. Als zij naar links zouden schuiven, dan krijg je wel een heel groot brok aan zetels uh, toch op links... Dan blijft recht. Ja, maar, maar, maar ze zijn hun kiezers vooral kwijtgeraakt aan de rechterkant. Vooral naar de VVT en de PVC, en minder naar links toe. Dus als zij naar links schuiven, dan zijn daar niet uh, de ex-kiezers van het CDA. Dan moeten ze zelfs nieuwe kiezers gaan werven. Ik ah. zie niet, uh, niet in hoe ze die daar echt uh, kunnen krijgen. Nee, want nou zegt die Larry op Twitter: het versterkt, zo'n zo DZ zou rechts kunnen versterken. En op links snoepen ze dan inderdaad uh, PVA en D60 een beetje leeg. Dat zou dus wel winst kunnen opleveren. Dat verwacht jij ja, ik, vraag me af, ik, vraag me, kijk, ik vraag me af of ze dat zou lukken. Maar het belangrijkste punt is natuurlijk, zolang ze in de regering zitten, worden ze geafficheerd met, met ja. het beleid van de regering. En welk rapport ze ook maken en welke beslissing ze op dat punt maken, zal echt in het niet verdwijnen ten opzichte van de besluitvorming van de regering. Ja. Dus eigenlijk officiering betekent niks op nee, dit moment. Nee, jij zegt, zolang ze wat welk, welke strategische adviezen ook la, la, lanceerden, ze zitten gebakken aan de PVV en VVD... en jij zegt, dan moeten ze in feite uitstappen uit die coalitie. Nou, als, als je je echt een beetje wil herbronnen en nieuwe richtingen wil kiezen... dan kan je dat makkelijker in oppositie dan als regeringspartij... omdat je gewoon al het beleid van de regeringspartij... van wat de, wat de regering wordt gekoppeld aan, aan jou als partij. En daar kan je geen geen afwijkende uh, lijnen ontwikkelen met groot electoraal nut. Nou, dat doet de VVD toch in feite wel? Die pusht de hele tijd dat 130 kilometer. Die zit op de asiel, uh, instroom. Die probeert natuurlijk die PVV in de flank te, te, te, te bijten. Dat kan het CDA toch een beetje doen binnen zo'n coalitie als links. Uh, ze zijn soeverein op links binnen die coalitie, kun je zeggen. Ja, goed, dat kunnen ze een beetje, een beetje doen. Maar wat, wat er altijd gebeurt, is dat bijvoorbeeld de partij... die geen premier levert, electoraal gezien, van de regering althans... ...elektoraal gezien altijd nadeel heeft bij de volgende verkiezingen. Ja. De partij met de, met de premier kan het nog wel eens redelijk doen... ...maar de tweede partij doet het altijd slechter. Ja. Dus, en hoe, hoe gemengder het beeld is wat ze, wat ze uitstralen... Ja, hoe, ...hoe zwaarder ze het bij de kiezer hebben. Ik hoor jou een beetje denken dat, dat, dat het niet goed komt met het CDA deze komende jaren... ...als, als ze zo doorzwalken. Ja, en een grote probleem is natuurlijk eigenlijk... Ja, ze richten zich op, uh, dat is hun enige doelgroep eigenlijk... althans, dat zeggen ze niet, maar in feite zie je dat wel in het electoraal gebracht. Het zijn gewoon christelijke en vooral wat strenger christelijke kiezers... die nog op die partij stemmen. Ja. En die groep wordt kleiner. Ja, wordt zich kleiner. Hoe zie je de positie van Verhagen, maurice uh, zometeen, als dit strategisch beraad doorzet met deze toch linkse plannen? Nou ja, ik denk dat het de, de echte vraagpunten natuurlijk worden... wat gaat er gebeuren met de volgende bezuinigingsronde binnen ja. het kabinet? Ja, want dan, dan moeten de drie partijen ook de PVV met een billen bloot. Dat wordt veel bepalender voor het... Uh... Voor de toekomst van ieder van die partijen, dan welke notitie nu al komt. Precies. Oké, okay, Maries de Hond, laat het nu voor nu even bij. Zeer bedankt. Jij gaat natuurlijk weer peilen zo direct uh, voor en na het congres van het CDA op 21 januari. En hopelijk spreken we jou vast weer in avondspits. Uh, u kunt nog even bellen: 0800 Linkse koers van CDA is niet verstandig. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks, uh, Tweede Kamerlid, die zegt: Goed nieuws. CDA gaat meer aan duurzaamheid doen voor groene initiatieven. Altijd welkom bij GroenLinks. Wij we hebben wel veel ideeën klaar liggen. Nou, leuk. Ik zei al: van links tot rechts is deze avondspits bereikbaar. 0800 21. Larry heb ik genoemd. Christian zegt, na een ruk naar rechts richting het huidige kabinet... is een ruk naar links voor het CDA. Gewoon terug naar het midden. Dat is ook al eerder gezegd. Meneer Frank uit Heilo, goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg u ja. maar. Uh, hebben we nog tijd? Jo, u, nou, ik maak even tijd voor u. Oké. Okay. Uh, nee, ik heb net al aangegeven. Er is er maar één die de partij uh, kan en in mijn ogen moet redden. En dat is Camille Eerlings. Uh, hij heeft op het CDA-congres heeft hij uh, uh, met een handgebaar richting Verhagen... Uh, luid en duidelijk geroepen dat ze voor moesten stemmen uh, voor wat betreft de, uh, gedoog, het was... gedogen van ja. de PVV. Ja. En uh, ja, ik ben een anti-PVV'er, een anti-wildersman. Ja. Ik een vreselijk man. Ja. Dus wil het CDA nog kans maken om 20, 25 zetels te halen... dan uh, vind ik dat Camille Eurlings verplicht is om zich kandidaat daarvoor te stellen. Om zich te stellen maar u bent. En dan heb je, en dan heb je kans dat, uh, dat de VVD met Rutte richting de 35-40 zetels gaat. Nou, dan kun je praten over een, uh, een stuk of 60 zetels, verwacht ik. Nou, ik, ik, nou, okay. ik vraag het me af, maar u zegt, u zegt Eurlings is de man. Dank, dank u zeer, Jan Lammers uit Aalten. Ja. Nou, hier heeft CDA vorige keer uh, ruim 30% verloren, omdat ze geen sociale koers meer hadden. Dus uh, deze koers is, uh, is heel goed, want anders gaan ze nog meer op de Bijbelbel te verliezen. Dus u vindt het een goede zet als ze linksaf gaan en niet naar streng rechtschristelijk uh, vertrekken? Nee, nee, nee, want je ziet het ook, uh, wij zijn heel erg afhankelijk van Duitsland. En als je dus hier alleen maar werkt bezuinigen, dan gaat het hier ook niet goed in Nederland. Nou, dus ook een verhaal. Ja. Dankjewel, jullie Al Lammers, CDA-lid zo, zo te horen, dacht ik dat u dat zei, van de Dries uh, Loon op Zand... Niet mee eens. Ja, ja dat klopt. Uh, ja, het gaat meer om de stelling van gaan we linksaf uh, of rechtsaf. Yep. Links Ik denk dat u van het begin goed zei, het CDA is uh, een partij die niet een links-rechts uh, in te delen is, maar juist een partij die de verantwoordelijkheid neemt. En die bestuursverantwoordelijkheid die toch wordt hier ook ingetoond. Uh, als er linkse thema's zijn in de zin van uh, hypotheekrente uh, aftrek aanpakken, uh, het is gedurfd om dat te doen. Dat deed Lubbers ook in de jaren tachtig, toen was het uh, sociale programma wat op de schop ging. Ja. Je kunt niet een hervormingsagenda doorzetten door te zeggen van een aantal okay. dingen gaan we niet aankomen. Dus bij je wortels blijven zegt u toch, als ik u mag samenvatten. En dat hoort daar ook bij u zegt doorgaan en proberen het land op koers te krijgen volgens uw eigen principes. Loon op Zand hoorde u, dat was de stad en van het Ries is de naam. Zeer bedankt voor het inbellen en Avondspits, we zijn er weer doorheen voor vanavond. Mooi, mooi debat vond ik tussen CDA's niet CDA'ers, links Dus Over de stelling moet het CDA wel of niet af? Ik vond het een, een leuke uitstelling. Ik ben er morgen weer op Radio 1. Ik wens u een fijne avond en ook namens WNL heel graag weer. Tot morgen met een nieuwe avondspits. Hey, listen up here, oké? Okay. Met NOS Radio 1 Journal.